Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Chaos na ongeluk met cruiseschip. Zeker 16 wetenschappers bestraft wegens fraude. En Emir Qatar wil Arabische troepen in Syrië. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is ongeveer 7 graden. Morgen vooral in het zuiden van het land zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 3 graden in het oosten... en 6 in het westen. Voor de kust van Italië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een cruiseschip. Aan boord waren vooral Italianen en Duitsers. Er waren zeker 26 Nederlanders aan boord. Met 13 is contact geweest en zij maken het goed. Het schip, de Costa Concordia, liep gisteravond op de rotsen... bij het eilandje Giglio, voor de kust van Toscane. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. En al gauw maakte het schip slagzij... en was het zaak dat iedereen gauw het schip verliet... Nog niet iedereen is van boord, zegt correspondent Bas Mesters. Nog steeds is men aan het zoeken op het schip. Uh, dat is heel moeilijk, omdat het nu volledig op zijn kant ligt. Uh, de mensen die men gewoon kon vinden, die, die zijn allemaal van boord gehaald. Uh, het schijnt dat er nog vermist te zijn. Uh, inmiddels is dus duidelijk dat er niet zes, maar minstens drie doden zijn... en veertien gewonden. Hoe verliep die evacuatie? Die, liep zeer, die verliep zeer chaotisch... Uh, uh, passagiers die achteraf erover vertellen, die hebben het idee dat het personeel niet wist hoe dat eigenlijk moest. En daarnaast werd het ook nog eens bemoeilijkt door het feit dat de boot al schuin stond, schuin hing, uh, waardoor die sloepen moeilijk los te maken waren. Een uh, bemanningslid vertelde er dit over. Het took them a long time to be able to launch the live boat. And people panicking and pushing each other didn't help at all. So we were all trying to keep people calm, but it was, it was just impossible. Nobody knew what was going on. So, people were in the water already on their lifeboats, but the lifeboats were not moving at all. So, it took hours for people to be able to get off the ship. Is er al iets duidelijk over de toedracht van het ongeluk? Ja, de toedracht, eh, het lijkt er toch echt op dat de boot niet goed op koers lag. Want hij is gewoon tegen een, een rots water eh, gevaren. En hij heeft een stuk van die rots meegenomen. Uh, men, men zegt dat er een, een scheur in zit van wel 70 meter lang. En um, ja, daar kon de boot niet zo goed tegen, waardoor er enorm veel water binnenkwam en, en uh, het servies van iedereen uh, van de tafels afvloog. Was grote paniek en uh, uiteindelijk dus met het resultaat dat hij nu op zijn kant ligt. Correspondent Bas Messers. Mensen die een slachtoffer zijn van paspoortdiefstal hoeven in de toekomst niet extra te betalen als ze bij de gemeente een nieuw paspoort halen. Nu kunnen gemeenten nog enkele tientallen euro's aan zogenoemde vermissingskosten in rekening brengen. Maar minister Spies van Middellandse Zaken wil dat daar een eind aan komt. De minister werkt aan een wijziging van de paspoortwet die voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Meer dan 100 zaken zijn sinds 2005 onderzocht door universiteiten op fraude. 27 keer was er daadwerkelijk sprake van fraude... en 16 wetenschappers zijn hiervoor bestraft. Deze getallen staan in NRC Handelsblad... dat een rondgang deed langs de universiteiten. Seibold Noorda is voorzitter van de VSNU, de Vereniging van Universiteiten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vallen de cijfers u mee of tegen? Deze cijfers kenden we. Die kende u? Ja. Want u heeft zelf ook een onderzoek gedaan? Nee, we hebben dit... Uh... Toen die zaak stapel in de publiciteit kwam, zijn we dit na gaan vragen bij de universiteit. En dit is globaal hetzelfde beeld. En die, ze moeten dat eigenlijk ook aan u doorgeven als, uh, als dit soort dingen gebeuren? Nee, nee zo werkt het niet. Universiteiten zijn allemaal zelfstandige instellingen. Maar uh, we waren hier dus van op de hoogte. En uh, dus de, ook de verhoudingen, uh, dus zeg maar, in de loop van de jaren 100 meldingen, een kwart daarvan leidt tot een sanctie. En minder dan een handvol gevallen uh, is die sanctie, beëindiging van de arbeidsrelatie. En in andere gevallen is het een lichtere sanctie. Dat is ongeveer het algemene beeld en dat klopt ook met wat we van uh, buitenlandse collega's weten. Wat, maar dan nog de vraag, bent u dan geschrokken, nu, nu dan niet door dat NRC-onderzoek, maar toen u het zelf had gevraagd? Nou ja, Kijk, je, wij, wij zijn al jaren bezig om uh, zeg maar schendingen van wetenschappelijke integriteit te onderzoeken daar sancties op te zetten. Dat doe je omdat wetenschappelijke integriteit absoluut belangrijk is voor de universiteiten. Dus dit zijn. Uh, de gevallen dat het mis is gegaan, uh, in kleine mate of in iets grotere mate... en dat het systeem werkt, dat het een zeker aantal gevallen oplevert... is aan de ene kant de bevestiging dat je het doet... en aan de andere kant natuurlijk is natuurlijk in ieder geval er één te veel. Dus het is, uh, de integriteit, daar staat het nog niet goed genoeg mee. Nee, want professor Schuit, die zich bezighoudt met die uh, integriteitsschending op universiteiten... Die, die zegt ook dat het waarschijnlijk om meer zaken gaat. Hij vindt dit getal dan niet hoog, maar denkt dus dat het om meer zaken zou kunnen gaan. Doen universiteiten dan eigenlijk wel te weinig om de fraude op te sporen? Nou, wat wij hebben afgesproken te doen, zijn twee dingen. We willen de normen die we hanteren aanscherpen. Dan gaat het vooral over de dataverzameling die toegankelijk moet zijn. En waar een goed verslag van moet zijn. En in de tweede plaats uh, zijn we met alle universiteiten samen in gesprek hoe we uh, overal die Integriteitsvendingscommissie, de ombudsfunctie... zo kunnen inrichten dat we zeker weten... dat iedereen die maar ergens een vermoeden heeft... van hier zit iets scheef, daarmee naar buiten kan komen... en die melding serieus genomen ziet. Want nu is dat niet op elke universiteit goed geregeld? Het is niet allemaal op dezelfde manier geregeld. En ik vind dat het niet overal op mijn ideale manier is geregeld. En dat zou ik uh, graag wel willen zien. Dat er eigenlijk op elke universiteit een soort ombudsman is... waar je naartoe kunt stappen als je met vragen zit? Nou, ik vind dat er een... een kijk, het... Uh, Schendingen spelen zich vaak af in een groep waar mensen nauw met elkaar samenwerken. Daar liggen dus ook persoonlijke verhoudingen vast. En dan hoef je niet veel fantasie te hebben om te begrijpen dat mensen soms aarzelen om daarmee naar buiten te komen. Ook als er niks aan de hand blijkt te zijn. Wat in de meerderheid van de gevallen van een melding zo is. En dat vergemakkelijk je door een laagdrempelige ombuds, ombudsfunctie te hebben... die dan als er wel iets aan de hand blijkt dat bij een integriteitscommissie kan neerleggen. Uh, plagiaat wordt het meest genoemd. Is dat het makkelijkst vast te stellen? Dat is in ieder geval nog relatief makkelijk vast te stellen, valt het sterkste op. Het uh, is niet daarmee meteen de ernstigste vorm van integriteitsschending. Uh, de ernstigste vorm is wanneer er met data manipulatie, van datamanipulatie sprake is... En uh, dat zal dus ook een onderwerp zijn waar we denk ik in de komende jaren extra sterk op uh, gaan letten. En wetenschappers zelf ook bij elkaar op zullen gaan letten. Want uh, bij plagiaat dan is het eigenlijk naast elkaar leggen. En bij data falsificatie of fabricatie, dat is dus lastig te bewijzen. Hoe, hoe zou je dat ja, beter kunnen onderzoeken? Nou ja, kijk bij, bij plagiaat gaat het erom dat een individuele wetenschapper pronkt met de veren van iemand anders. En een onhelderheid laat bestaan over zijn bronnen. Bij dataschendingen gaat het echt om uh, misleidend onderzoek. Hè? Dus dat extreme geval van die oogleraar heeft laten zien hoe ver dat kan gaan. Die was dat. Uh, ja, en, en dan zie je dus dat je uiteindelijk tot uh, onderzoeksresultaten komt die niet verifieerbaar blijken. Die uh, misleidend resultaten opleveren. En dat is precies waar de wetenschap het kwetsbaarst is. Dus dat is een onderwerp waar ik denk dat we uh, scherper op zullen toezien. En ook wetenschappers zullen oproepen om het collegiale werk scherper te beoordelen. Sebod Noorda, voorzitter van de VSNU. Dank u wel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in de Iraakse stad Basra zijn zeker 50 mensen gedood, onder wie 11 politiemensen. Minstens 100 mensen raakten gewond. Volgens de Iraakse politie was de aanslag gericht op Sjiitische moslims die op dat moment de politiepost passeerden. De zelfmoordenaar was verkleed als agent... en wist met een vals identiteitsbewijs de politiepost binnen te komen. De zelfmoordaanslag vond plaats aan het einde van een van de heilige dagen van de Sjiiten. Door de politieke crisis in Irak en de terugtrekking van Amerikaanse militairen... is de angst voor geweld tussen Soenieten en Sjiiten in het land weer opgeleid. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. We komen even terug op het ongeluk met het cruiseschip voor de Italiaanse kust. Aan de lijn nu Nelly Steeman. Goedemiddag. Mevrouw Steeman, hoort u bij? Ja, ik hoor u. Um, u zat op het schip? Ik zat op het schip, ja. Wij zaten, het was avond, kwart voor tien. En we zaten naar een, uh, een illusionistenshow te kijken. En toen uh, hoorden we ineens een boom. En het schip uh, ging dus uh, schudden. En uh, wij dachten in eerste instantie, dat hoort zeker bij de show... En, maar ja, al gauw hadden we in de gaten dat het schip een beetje scheef ging hangen. En dus ja, er kwam er was een lichte paniek. En toen zijn we dus eruit gelopen. En ja, daar stonden we elkaar allemaal aan te kijken. Van wat is er, wat is er? En weer een klap. En, en het schip ging weer nog scheef hangen. U, u zegt paniek. Er... Op wat voor, op wat voor schaal? Gingen mensen gillen of rennen of, of in het water springen? Nee, we hebben de, ik ben als een, als een haas we naar boven gerend om de renningsvesten te halen. Naar Zevenhoog, toen terug naar de reddings... Uh, en toen werd er uh, de alarm geroepen, allemaal naar de reddingsboten. En toen uh, zijn we dus uh, snel naar de reddingsboten gegaan. En ja, dat ging vrij georganiseerd, maar toch uh, was er uh, wel uh, lichte paniek. Het personeel aan boord, wat was hun rol? Er was, ja, er was duizend man aan boord. En die uh, waren goed geïnstrueerd, maar met de boot konden ze niet zo goed omgaan. Het was een beetje eng, zoals de boot te water werd gelaten. Dat maar de dat, dat, de, we de, de boot... het overleefd. Ja, dat, dat is sowieso erg fijn. Um, en, maar toen u in de boot zat, wat was het probleem dan toen? Toen we in de boot zaten, toen, zijn, zijn, ja, toen uh, het was vrij ruw water. Maar er lag een eilandje in de buurt en daar zijn we naartoe gevaren. Met een beetje moeite. En ja, daar hebben we uren, uren, uren op het eiland uh, gebivakkeerd, want ja... Er was niets, er was helemaal niets daar. En. Ja, de mensen waren op blote voeten, sommigen nog in avondkleding. En. en ja, die allemaal bibberen van de kou. En het en enige winkeltje wat er was, werd uh, leeggekocht. Ja. En toen zijn we dus, uh, uiteindelijk met een veerboot naar. Uh, een andere, naar Toscana gebracht. Naar het vasteland? Ja, het vasteland. En toen hebben we weer. Ja, dan moesten we geregistreerd worden. Dat duurde allemaal zo verschrikkelijk lang. We hebben de hele nacht gestaan gelopen, gezeten, gelegen. De, de, en de, ja, het, het, was, je wist niks. Je wist helemaal niets. Nee, want er zijn ook slachtoffers gevallen. Heeft u daar uh, meer over gehoord? Nee, nee. Heb ik, uh, ik heb gehoord dat er slachtoffers gevallen zijn. Mensen die, uh, ja, of vermist zijn. Maar daar hebben wij uh, ook niks over gehoord. Dat horen we hier pas. Kon u zelf makkelijk eh, daarna ook nog familie bereiken... om te vertellen dat het in ieder geval met u eh, alles goed was? Wat zegt u? Kon u zelf, eh, had u zelf een mobiel of, of was u in de gelegenheid om te bellen naar, naar het thuisfront... om te vertellen dat met ja, u alles ja, goed ja, was? Ja, ja. ja, ik heb uh, sms'jes kunnen versturen, gelukkig. Oké, okay. en hoe wordt u nu opgevangen? Dat is allemaal prima. Hoe wordt u nu opgevangen? Maar nu hoor ik u echt... Nou, niet meer met die... Met, met, met het luidspreker op de achtergrond? Okay. Ik, ik, ik stel nog één keer de vraag. Hoe wordt u nu opgevangen? Waar bent u nu? Ik nee, nee, dat komt door de luidspreker op de achtergrond. In ieder geval heel erg bedankt, Nelly Steeman. Zij zat dus op dat cruiseschip wat voor de Italiaanse kust vannacht is gestrand. Zij is in ieder geval veilig in Toscane aangekomen met een reddingsboot. Gaan we door naar het volgende. Want de Emir van Qatar die vindt dat Arabische troepen naar Syrië moeten worden gestuurd... om een eind te maken aan het geweld in het land. Hij zegt dat in het programma 60 Minutes... van de Amerikaanse tv naar CBS. De Emir vertelde niet aan hoeveel militairen hij denkt. Sinds het begin van de protesten tegen president Assad in maart... zijn in Syrië meer dan 5.000 mensen omgekomen. En dat aantal stijgt nog steeds. En daarom is Arabische bemoeienis gerechtvaardigd, vindt de Emir van Qatar. Hij is de eerste Arabische leider die openlijk spreekt... over het sturen van troepen naar Syrië. De Emir heeft in het Midden-Oosten invloed, mede door de Arabische... Arabische nieuwszender Al Jazeera, die die vijftien jaar geleden oprichtte. In Roermond zijn vanochtend in een uurtijd drie ramkraken gepleegd... waarvan er één is gelukt. Daders hadden het gemunt op winkels. En in twee gevallen kwamen de auto niet verder dan de pui. Het is nog onduidelijk wat er bij de geslaagde ramkraak wel is buitgemaakt... en of het om dezelfde daders gaat. Limburgse politie houdt er ook nog rekening mee dat de criminelen kort voor... en na de mislukte ramkraken hebben geprobeerd tasjes te roven van twee voorbijgangers. Ook die tasjeschoof in Roermond die mislukte. Een satelliet van het Galileo-netwerk wordt vernoemd... naar de Nederlandse scholier Tijmen van Kraai uit Winsen. Dat ligt bij Nijmegen. De elfjaar oude Tijmen is de winnaar van een tekenwedstrijd... uitgeschreven door de Europese Unie. De hoofdprijs was de vernoeming. Het Galileo-netwerk ondersteunt een Europees navigatiesysteem... vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS en het Russische GLONASS-systeem. De ontwikkeling kost ruim 4 miljard euro. Twee satellieten zijn al in de ruimte gebracht... en zij heten Thijs en Natalia naar een Belgisch en Bulgaars kind. De komende jaren neemt het aantal satellieten toe... tot het aantal van 27, net zoveel als er EU-lidstaten zijn. De timing wordt in 2014 gelanceerd. Sport. Tennisser Jesse Galung heeft zich als enige Nederlander via de kwalificaties geplaatst voor de Australian Open. Galung versloeg David Ges uit Frankrijk in twee sets. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi treft hij nu de Spanjaard Carlos Berlok. Timo de Bakker en Igor Seiseling die verloren hun laatste kwalificatiepartij... en hebben zich dus niet geplaatst voor het Grand Slam toernooi in Melbourne. Nog een keer de hoofdpunten. Chaos na ongeluk met cruiseschip. Zeker 16 wetenschappers bestraft wegens fraude. En Emir Qatar wil Arabische troepen in Syrië. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. Goedemiddag, dit is Trots in Bedrijf, het programma op Radio 1... over ondernemend Nederland. En ondernemen doen we vandaag met Dertje Meijer... directeur van de Amsterdamse Haven... en Bertrand van E. En die is directeur van advies- en ingenieursbureau DHV. Maar we beginnen met... Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het gaat slecht met selecties en daarom verkoopt de boekhandelketen... ook speelgoed- en badproducten. De strategie der branchevervaging dus. Directeur Inkoop van kampioen branchevervaging, heeft toch wel een paar tips voor selecties. De kunst van onze inkopers is om heel goed na te denken... wat wil een Nederlandse vrouw. Vaak beslissen de vrouwen welke producten de mannen moeten gebruiken. Echt waar? Echt waar. Daar moet maar eens een eind aan komen. Begin met uw eigen vrouw te praten. Een andere overlevingsstrategie is rigoureus het roer omgooien. Dan ontkom je er niet aan om als bedrijf... mee doogeloze veranderingen door te voeren. Shell stopt met de benzinespaarzegeltjes. Vanaf 1 april kunnen er enkel nog airmiles gespaard worden. Een hele oude traditie van likken en plakken en sparen... voor wie bij Shell tankte natuurlijk verdwijnt daarmee. Ja, en daarmee ook weer een mooi stukje bezigheidstherapie voor je kinderen. Want die plakken die zegeltjes van ouds natuurlijk in. Nu we het toch over overleven hebben... de Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers... schreef deze week een brandbrief van het kabinet. Wat we aanzien komen is dat er de komende jaren nog maar heel weinig gebouwd wordt. Eigenlijk zelfs te weinig ten opzichte van wat er nodig is. Omdat je over een jaar of drie, vier, vijf, zes dat je weer sterke prijsstijgingen ziet. Alleen dan is er geen bouwsector meer... op dat moment om aan die nieuwe vraag van woningen te voldoen. Ah, soms komt er wel hulp uit onverwachte hoek. Zo zijn de hoveniers erg blij met het uitblijven van een horrorwinter. Gemiddeld genomen hebben bedrijven in onze bedrijfstak... met 5 tot 10 procent weer risico te maken op jaarbasis... dat je door omstandigheden niet kan werken. Ja, De hoveniersbedrijven weten nog drommels goed... dat we nogal wat problemen gehad hebben in, uh, in 2010. Hè? Drie maanden lang... Januari, februari, maart is er bijna niet gewerkt. En nu kan er gewoon vanaf het, de jaarwisseling gewerkt worden. Ja, en het wordt toch een beetje kouder. Maar we weten niks. Geen horrorwinters. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Als we spreken over de Nederlandse haven... dan denken we vooral uiteraard aan de Rotterdamse haven. Die is heel groot. Maar de haven van Amsterdam heeft over het afgelopen jaar... een beter groeicijfer genoteerd dan de Rotterdammers. Ze groeien dus iets sneller in Amsterdam. En omstreken, want er hoort meer tot die Amsterdamse, haven, Am Amsterdamse havenbedrijf. En bij me aan tafel zit Dertje Meijer, die is directeur van de haven Amsterdam. Van Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we over die groei gaan praten. Eerst krijgt u vier vragen voorgelegd, zodat we u een heel klein beetje beter leren kennen. Kort en eerlijk antwoord graag. Vier vragen. Van Meijer, van welk ander bedrijf zou u directeur willen zijn? Mijn eigen bedrijf, Haven Amsterdam, sorry. Nee, ik vroeg om een ander bedrijf, maar... Mijn eigen bedrijf, Haven Amsterdam. Uw eigen bedrijf, ja. Oké. Okay. Okay. Uh, niet Rotterdam dus. Nee. nee. Waar ligt u s'nachts wakker van? Ik leg uh, s'nachts wakker bij een zalig uh, roman af en toe. Oké. Okay. Wat was uw grootste businessblunder voor mij? Die ken ik niet. Nooit geblunderd? Niet in de business. Oké. Okay. Waar heeft u of uw bedrijf tot nu toe het meeste geld bij verdiend? Overslag van goederen en uh, het, het, het uitgeven van terreinen, beide. Ja, duidelijk. Dank u wel. Nou, kunnen we één ding concluderen. U zit op de goede plek, leest af en toe een boek... Heeft nog nooit geblunderd in de business. Dat is mooi. En wat u doet, doet u eigenlijk heel erg succesvol. Ook aan tafel zit Bertrand van E. Die is van het ingenieursbureau DHV. Net een enorme reorganisatie achter de kiezen... en weer langzaam aan het terugkrabbelen. Uh, ik vraag u uiteraard, meneer Van E. Uh, doe eventjes met me mee straks. We gaan nu met mevrouw Meijer praten over het havenbedrijf. En u weet ook wel wat van water, volgens mij. En van oh. engineering, hè? Absoluut. Absoluut. Precies. Uh, voor mij de groei, de cijfers... die werden deze week breed uitgemeten. in de krant. 3% meer goederen overgeslagen dan in 2010, waar zit die groei met name? En 3%? Denk ik dan van, ja, het is groei, maar... is nou iets om te taboureren? In de huidige tijd ben, zijn wij heel erg blij met 3% groei in Amsterdam. Mm -hmm. uh, als je het vergelijkt met Nederland macro-economisch 1,5%, in Duitsland ook 3%, dus dan blijven we aardig in lijn met. Ja. Voor Amsterdam zit die groei vooral in de olieproducten. Dan moet je denken aan benzine, ja. kolen en auto's. Containers daarentegen gaat het niet goed mee, hè? dat daalt, begrijp ik. Ja, maar dat is geen nieuws uh, voor nee. ons. De schepen uh, van de containers die heel veel gebruikt worden... passen niet door de huidige sluis. Ja, dat is een, dat is een botelnek. Hè. Bij Rijn muiden zou die sluis moeten worden, worden verbreid. Er zijn plannen voor, maar daar komt er maar niet van. Uh, daar zit meneer DHV niet bovenop, of wel? Nou, we zijn uh, vol bezig met die uh, planstuurs op dit moment. En ja. er wordt de laatste hand aan uh, gelegd, want... Uh, wat mevrouw Meijer zegt, is uh, absoluut uh, terecht. Ja. Uh, die schepen worden steeds groter... en uh, die moeten toegang hebben tot de Amsterdamse haven. Mm. Dus die sluizen moeten echt uh, verbreed worden. Nou is er destijds al eens een terminal gebouwd... met allerlei kranen op dat Amsterdamse haventerrein. Daar is gewoon te weinig business voor. Nu is dat stom geweest, want u bent van de gemeente... Hè? nog eventjes als havenbedrijf. Nou, ja, We hebben natuurlijk nog een containerterminal... die ja. wel goed draait. Mm -hmm. uh, maar die doet binnenvaartschepen, hè? Nee, die doet uh, Ook vooral heel veel West-Afrika... Mm -hmm. Uh, dus ook zee, ja. en um, ja, de sluis is niet alleen nodig overigens voor containervaart, die mm -hmm. is ook nodig voor kolen, voor olieschepen en voor cruiseschepen. Ja. Bijvoorbeeld, dus het is niet zo dat die alleen nodig is voor containers, die link wordt wel eens gelegd. Um, ja, en wij verwachten, en niet alleen wij, studies wijzen uit... dat men voor containers de komende 30 jaar... nog 3,5 keer over de kop gaat qua volume. Ja. Nou, dat betekent nogal wat voor havens. Ja. En je krijgt natuurlijk een maasvlakte. Maar er komen straks vooral de aller, allergrootste schepen. Dus wij ja. richten ons vooral op niche markten. Ja. Dan kun je denken aan Zuid-Amerika, Afrika en, en nog wat. Eh, maar ook de Baltische Staten zijn daar een voorbeeld van. Zelfen, nou, die schepen wil men straks helemaal niet meer afhandelen in Rotterdam. Nee. bij wijze van spreken, dan die willen gewoon daar een andere markt. Wij willen ja. een klein deel van die markt hebben. Precies. En is dat dan nog wel zinnig? Want u bent nu vierde Europees gezien, volgens mij. Hè. Achter die enorme haven in Rotterdam, Antwerpen, Hamburg. Dat zijn echt mollogs. En dan bent u een heel klein haventje. Is het niet ook een beetje spielerij uh, aan het worden? Nee, u ja, u heel verzelfstandig, hè? Ja. kort gezegd. Als u straks een verzelfstandig bedrijf bent, geprivatiseerd. Een NV moet u wel winst gaan maken. Kan dat wel? Nou ja, met groei laten wij, wij laten al enige jaren winst zien. Oh. Uh, Hamburg heeft over zijn marktaandeel van 10% in Europa bij wij 8%. Dus. Zit er niet ver vandaan. Wij zitten daar niet zo heel ver vandaan. Maar je moet wel het hoofd boven water kunnen houden. Letterlijk. Oh. Ja. Met 3% groei gaat dat lukken? Ja, zeker. Nee, kijk, het hangt er een heel klein beetje af wat, wat de economie gaat doen, maar dat, ja. dat geldt voor iedereen. Ja. Ik denk dat wij uh, meer groei op hetzelfde terrein laten zien. Dat betekent dat wij de komende jaren relatief weinig hoeven te investeren. Ja. Uh, los van een sluis natuurlijk. Maar op het terrein zelf uh, hebben wij nog een aantal hele goede investeringen gehad... de afgelopen jaren, waar uh, meer goederenoverslag uit voort zou komen. Dus ik heb hele positieve verwachtingen. Ja, Vopak heeft een mooie terminal neergezet, ook een mooi beursgenoteerd bedrijf... wat u heel erg in de kaart speelt, uh, denk ik. Klopt, wij verwachten ook dit jaar weer een lichte groei. Ja, ja. Daardoor. Want even voor de helderheid, u zei het al, er wordt met name een overslag gedaan in Amsterdamse haven. Met name olie- en bulkgoederen. Maar agribulk doet het niet zo goed. Hè? Dan moeten we denken aan sojabonen, dat soort spul. Soja, cacao, granen, dat soort, Soja, kakao, granen, ja. dat soort uh, producten. en, je daar, aan en aan waarom daalt dat zo? Want dat is ook een leuke niche-markt. Ja, volgens uh, mij. Hè? Dat, dat is een markt die überhaupt uh, nergens gegroeid is. Uh. Voor zover althans niet in onze regio. Ja. Uh, dat is een markt die wat stil heeft gelegen relatief. Maar u met daalt met 25 procent, volgens mij. Dat is nogal wat. Nou, als ik er even bij mag... de hele wereldhandel die is op een lager ja, tempo gekomen. Ja, dus ja, dat, is, ja, dat daar is, is niet zo vervonderlijk. Ja. Ja, maar zodra die wereldhandel gaat toenemen... en de, de, de wereldbevolking is nu 7 miljard... die, die gaat uh, echt wel naar 9 miljard... dan gaat die wereldhandel echt omhoog... Ja. En hoe sterker je als Nederland bent, het is toch het klassieke éénbakker in de straat die verkoopt brood. Twee bakkers en ze gaan allebei meer brood verkopen. En zo werkt het met de havens natuurlijk ook. Ja. Maar niet alleen de zeehavens, maar natuurlijk ook met de luchthaven. Want het gaat tot een hele logistieke palet. En Nederland is daar traditioneel ongelooflijk sterk in. Ja. En als je elkaar er maar in blijft versterken, dan wordt iedereen er echt beter van. Ja, dat is prima. Nou hebben we dat, hè? u ziet verbindingen, u zegt het hele mooie, mooie voorbeeld van die bakkers. Uiteindelijk hebben we daardoor ook ketens van bakkerijen uh, ontwikkeld. Als we nou naar dat model kijken, even meneer Van der Eem, we kijken naar die, naar die haven in Amsterdam. Die wordt, wanneer wordt die zelfstandig? Want dat wordt maar vooruitgeschoven, mevrouw Meijer. Dit jaar staat in de planning in juli. <laughs> En heeft u goede hoop dat het echt in juni gaat worden? Ik heb in heel veel goede hoop dat het gaat gebeuren. Okay. Uh, ik mm -hmm. denk dat het noodzakelijk is om uh, in, in uh, de internationale wereld mee te kunnen blijven spelen. Ja. Met internationale spelers. Om ook in Nederland uh, en in de regio dat betere samenwerking te komen. Mm. Moet je verder op afstand van de gemeente komen. Ja. Als u dat doet, stel dat dat gebeurt. Dan hebben we ook nog een Rotterdamschavenbedrijf kom pak even terug naar die bakkerijketen. Waarom niet gewoon als Nederland met 16 miljoen inwoners... en twee, ja, relatief leuke havens de hand in egenslagen? Dat... U heeft dat visje wel eens uitgeworpen, volgens mij, hè? Dat klopt, maar we hebben ook al twee gemeenschappelijke dochterondernemingen... op dit moment. Eentje ja. op het gebied van ICT... Ja. Uh, waarbij vooral redes- en logistiek dienstverleners... erg blij zijn met één gemeenschappelijk product, ja. uh, wat dat betreft. Daar willen we ook graag Schiphol nog bij betrekken. En het andere is de exploitatiemaatschappij van de BTW route Kireel... Uh, wij zijn ook aan het overwegen om te kijken... of we nog meer op het gebied van uh, nautisch management samen uh, kunnen doen. B nautisch management, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat gaat over het begeleiden van het scheepvaartverkeer. <laughs> Dank u wel. Ja. Juist. Ja, ik, wij spreken die taal niet zo, hè, dat begrijpt u. Ja. Maar dat zijn, dat zijn de slimme plannen die er, die er uh, gaan komen... natuurlijk allemaal uh, in, de, in de loop der jaren. Uh, u zei net iets over die cruiseschepen. Daar ziet u ook een, ook een uh, goede mogelijkheid. Maar als ik het goed begrijp, cruciaal is dus dat die sluister komt... bij m dat die verzelfstandig... Doorgaan, want dan kan je ineens een hele hoop meer aan. Helemaal eens, dat klopt. Juist, precies. Waar gaan we dan naartoe? Want u heeft ooit in 2009 gezegd: we een verdubbeling van, het, van de hele goederenstroom. Ja. Gaat u dat halen binnen, binnen afzienbare tijd? Ja, wij verwachten uh, rond 2025 een verdubbeling van de goederenstroom op bestaande terrein. Ja. En uh, wij voldoen nog aan die groeiprognoses, zoals wij destijds uh, mm -hmm. hebben uh, laten zien. Dus u, gaat, u ligt gewoon op schema. Wij op, liggen op, op schema. Koers heet op dat, koers heet dat in, uh, in onze nautische taal, <laughs> ja. om het nog maar een keer te zeggen. Komt u dan naar de top 3? Komt u dan hamburg voorbij, met die 10% marken dan? Hamburg zit in een andere goederenstroom. Die zit onder andere heel sterk in containers naar het roergebied via rail. En wij zitten veel meer via binnenvaart naar Duitsland. Ja. Ja. Toch hebben we die Betu-route, zegt net al, daar hebben we geïnvesteerd. met, met z'n allen. Dat zou dé mooie uh, ontsluiter moeten zijn voor ook dat Duitse, dat Duitse roergebied. Maar er gebeurt weinig. Hè? Nou, hij is al min of meer vol, die betu -route. Is hij vol? Ja. Echt? Dat, ja, dit meen ik serieus. Ja, dit is serieus, dit, ja, dit is, hard, is serieus. hard te staven met cijfers. Ja. ja, dus daar heeft hij ook een concurrentiepositie weten, weten te creëren ten opzichte van de Duitse havens. In feite wel. Dus ik denk ook dat de Nederlandse havens, ik heb het, het cijfer van Hamburg ken ik nog niet, maar harder gegroeid zijn dan de Duitse havens. Kijk dan. En Antwerpen, want Antwerpen is natuurlijk hoor, heeft een klein ja. probleempje dat je dan altijd dat hele stuk naar beneden moet varen. Ja, voor, de, voor veel klanten eh, zijn, eh, noemen wij dat de Arehavens... Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam. Voor hm. veel klanten is dat een, een beetje een vergelijkbaar product. Ja. En ook Antwerpen ligt dus gunstig. Ja, cruiseschepen, want daar hadden we het over. Amsterdam is natuurlijk mooi, daar moet je met je cruiseschip komen. Niet in de buurt van Toscaan hebben we gemerkt, maar dat is toch... <laughs> nee, dat is toch niet zo'n hele fijne grap. Maar eh, 123 vorig jaar, dit jaar veel meer. We hebben 155 boekingen, heb ik begrepen. Ja, in, in de regio verwachten wij over de magische grens van 200 te gaan. Er zijn hmm. twee terminals in de regio. Ja. Eentje aan zee, IJmuiden, en eentje in Amsterdam centrum. Ja. Uh, in IJmuiden zijn er op dit moment, geloof ik, 45 schepen gepland, bij ons 155. Bent u dan een redelijk groot op dat terrein, als je kijkt naar Europa? Dan zijn we nog lang niet de grootste. Maar wij, wij spreken wel aardig mee. Wat we, ja. uh, nog even één ding kom ik niet omheen, uiteraard van mij. Want u bent, u bent een vrouw in het havenbedrijf. Er zijn nog meer uh, dames ook die, die leiding geven uh, in, de, in de directe periferie, geloof ik. Hè. Werkt dat beter? Want u, u komt uit, twee, uh, uit een andere cultuur. U heeft bij Schiphol gewerkt onder meneer Serfontaine, bij Fokker onder meneer Schremp. Dat zijn haantjes, mevrouw mij. Hè? Misschien heb ik er wat van geleerd. <laughs> Heeft u daar een soort uh, nee. handigheid? Nee, toch? Nee. Uh, ik heb geen moeite met man of vrouw. Het gaat erom mm. dat je je werk goed doet. Ja. En uh, We hebben inderdaad op dit moment ook een vrouwelijke havenmeester. En het ja. werkt heel erg prettig met vrouwen samen. Mm -hmm. Werkt het anders? Vrouwen aan de top dan... Uh, dan uh... Ik denk Haaitjes. dat het anders werkt om een, een gemengd team te hebben... Uh -huh. dan, dan een, een, enkel team, een enkel man of enkel vrouw. Meneer Van Ey, heeft u een gemengde teams aan boord? Absoluut. Ja. Wij hebben uh, uh, Sybille Dekker in onze raad van commissarissen zitten... en uh, sinds vorig jaar ook een vrouwelijke CFO, Jas de Bakker. Uh, en het uh, geeft gewoon een verschil. Ja. Je krijgt toch verschillende inzichten, dus wij kijken... Eigenlijk in al onze teams naar diversiteit. In Nederland is dat dan meer man-vrouw. Ja. Maar als we in andere landen kijken... bijvoorbeeld in Zuid-Afrika is het dus meer ja. zwart wit ja. En dat heb je echt nodig om naar de betere oplossingen te komen. Want laat we eerlijk wezen, de oplossingen worden steeds complexer. Hm. Hm. Maar bij mij laatst, die mannen meegemaakt hebben... dat is natuurlijk mooi. U heeft een licht andere stijl, kan ik me voorstellen. Ik zei u net al een beetje, maar als we kijken naar de branches... Fokker gedaan, Schiphol gedaan toch min of meer zuilingsbetrokken betrokken bij... Uh, altijd bij transport. Volgende wordt treinen? Laat ik het zo zeggen, ik houd van internationale logistiek. Treinen zijn nog niet zo internationaal. Oh, je kan toch wel <laughs> tegenwoordig met de TGV-enaparij? Ja, het maar, maar voor goederenvervoer is het nog lastig. Voor goederenvervoer niet. Nee, ja. precies, precies. Blijf rustig zitten, alsjeblieft, want we gaan, we gaan naadloos over naar Petran uh, van Ede. Die hoorde u al, bestuursvoorzitter van uh, Advies- en Ingenieursbureau DHV. Uh, Nederland moet wereldleider in water in ontwikkelingslanden worden, meneer Van E, Zo weten wij sinds maandag van de staatssecretaris Knapen. En die gaat, daar, die gaat het waterbudget met 100 miljoen euro verhogen. Uh, wat, wat betekent dat? Nou, Wat het betekent is dat er veel meer focus uh, is ontstaan. Mm -hmm. Want het, in het hele ontwikkelingssamenwerkingsbudget is uh, wel naar beneden gegaan. Maar we gaan dus uh, meer dingen doen voor minder gebieden. En water is er eentje van. Ja. Water is natuurlijk een enorm probleem uh, in de hele wereld. En uh, Nederland heeft daar natuurlijk een uh, enorme goede naam. En dat leiderschap wat we op gebieden al hebben... Uh, als je kijkt naar de, naar de baggeraars, naar de, naar de delta's... Uh, ja, dat willen we verbreden ook naar de watertechnologie, watertechnologie het gekke is dat ik niet wist, als je mij gevraagd had... zijn we als Nederland wereldleider op het gebied van watermanagement... dat je denkt, nee, ik denk 90% zegt ja, maar dat is dus niet zo. Ja, kijk, wa water is veel breder. Hè? De, je hebt, laat maar even zeggen, de waterhoeveelheid, waterkwantiteit. Meer water in de rivieren, de, de zee die omhoog gaat. En dan zit je veel sneller in de oplossingen van... De, Rivieren verdiepen of dijken verhogen. De, en, en, ja, daar hebben we natuurlijk van oudsher, ja. als uh, leven in de delta, heel veel ervaring mee. Hè. We zijn al uh, een paar eeuwen geleden. hebben we gezegd: het is maar beter om een vriend te worden met het water. dan er te, tegen te, te blijven vechten. Ja. Uh, watertechnologie is eigenlijk iets wat in de laatste honderd jaar in Nederland enorm is ontwikkeld. Hoe maak je zorgen dat er goed drinkwater is in elke kraan? En hoe ga je ook om met je sanitatie? Ja. Hoe sluit je de, de watercyclus? En, en als je kijkt naar de kansen... op dit moment is er 1 miljard van de 7 miljard mensen... heeft gewoon geen... Water of geen toegang ja. tot schoon water. Precies, want het is neemt alleen maar toe. Dat sanitatieverhaal, het sluiten van. Je wil niet zorgen dat er afval, vies water in je drinkwater terecht komt. Hè? Daar gaat het, is het. zo om. Ja, sowieso. Nu zegt 1 miljard van de uh, mensen in de wereld: bijvoorbeeld, heel daar last van. Met name kom je dan projecten in, in Afrika tegen. Nou, komt er, want dat begon ik u te vragen, die, die 100 miljoen bij van, uh, van knapen. Gaat dat helpen om die positie van Nederland daarin te versterken, structureel? Ja, natuurlijk. Ja. Um, het, gaat, het gaat om uh, publiek-private samenwerking. Mm -hmm. uh, deze 100 miljoen, dat is de, je ziet het als een investering vanuit de overheidskant. Ja. Vaak aan, uh, aan projecten waar wij al hele tijd mee bezig zijn... om die te ontwikkelen. Ja. Dus als uh, private partij ontwikkel je die projecten. Um, en da als daar dat steuntje bij komt vanuit de overheid... dan kan je ineens projecten mm -hmm. versneld uh, realiseren. Ik kan een voorbeeld geven uh, in Maputo, Mozambique. Mm. Uh, daar is nu net een uh, project uh, met een, via de Oreo faciliteit uh, is uh, goedgekeurd. En dan praat je over een, een drinkwatervoorziening voor een miljoen mensen in Maputo. Mm. Dus waar er nu geen water naartoe gaat, Precies. komt dat ineens komt dat wel. Uh, van de grond. Ja. Uh, grote studie in, uh, in Vietnam, Mekong Delta. Mm -hmm. nou ja, het bewaarbaar maken van uh, de Mekong Delta, 250 kilometer, 18 bruggen. Ja, daar gaat het ook weer om eh, de rivier verdiepen. Zorgen dat er 24 uur bevaarbaar is. En dat dat je er goede over... havens komen. Ja, ook dat je overstromingsgevaar voorkomt. Hè, want dat, is daar, dat is daar aan de orde van de dag. Het zijn vaak dingen die, ja. die samengaan. Dus, ja. Hoe kijk je naar, uh, naar, naar zo'n rivierbed? Naar zo'n zo ja. mekong die door een aantal landen heen gaat. Mm -hmm. En, en daar zit dan ook weer een project aan vast... om in een gebied aan Paland van de Mekong een, een nieuwe waterleiding te, te leggen. En dan praat je over 150 kilometer. Ja. En het gaat dan ook weer over 60.000 uh, huishoudens aansluiten. Ook weer een, een, uh, ja. uh, een kwart miljoen mensen. Precies. Het zijn grote getallen. En dus dat samen optrekken publiek-privaat... is enorm belangrijk in, uh, in ontwikkelingslanden. Omdat vaak de publieke sector daar nog zo... Uh, belangrijk is in, de, uh, in het initiëren van dit Precies Bretten. in het aansturen van ja. dit soort dingen. Nou, nou bent u een Nederlands uh, gevestigd bedrijf, een grotere organisatie achter de, achter de rug. Uh, 300 mensen op straat gezet, volgens mij. Uh, nou, Zit... niet 300 mensen op straat. We hebben oh. de capaciteit met 300 mensen verlaagd. Afgebouwd. Ah, okay. En dat is dus uh, in je flexibele zil natuurlijk verloop. Ja. En het is ook heel verdrietig dat je afscheid moet nemen... van uh, 120 ja. medewerkers vaste dienst. Dat doet pijn. Ja. Ja. Maar aan de andere kant moet je ook wel met het bedrijf door. Mm -hmm. Dus waar je ongeveer van 5% vaste staf afscheid neemt... moet je tot met de 95% ja, moet je door. Moet je door. Hoeveel mensen heeft u totaal aan het werk? We zitten nu op uh, zo'n 4300 uh, mensen... Mm. In zo'n 10 uh, landen. Ja. Maar we werken ook op projectbasis in ruim 50 landen. Ja, maar dat is projectmatig. Dat zijn er mensen die worden, die worden uitgezonden. Klopt. Ziet, u, ziet u 2012 een beetje rooskleuriger? Of 2011 was dat al beter? 2011 het, uh, wordt voor ons. Uh, we zetten de trend van het eerste half jaar door. Hm. Dus, uh, de, de omzet is wel licht uh, lager. Hm. En dat heeft gewoon te maken met die capaciteitsreductie. Uh, ja. Maar we hebben wel heel duidelijk, laten we margeherstel zien. Dus dat is, uh, 2011 uh, kunnen we met uh, vertrouwen op terugkijken. Ik denk wel dat we in een periode terecht zijn gekomen waar we van uh, crisis naar crisis gaan. Dat we voorlopig er niet uit zullen zijn. En dat heeft gewoon te maken met, uh, in, in de breedte zullen we als, als mensen echt een andere relatie aan moeten gaan met, met de planeet waar we op wonen. Het kan niet verder. Het, het kan niet kan op. Ja. Nou, het maar kan niet lekker. Alsof het niet op kon. Hè? Ja, ja. Iedereen weet welke studie je pakt. maakt niet uit of het nou 1,2 keer de aardbol is of 1,3. Ja. Wij gebruiken meer van de aardbol dan, die aardbol dan, dan aardbol aan kan. Ja. de aardbol kan leveren. Dus het is nu de ja, CO2-crisis, is iedereen het wel over eens. Ja. Nou, de volgende is natuurlijk de watercrisis. Voedselzekerheid, al dat soort. En daar blijven we echt voorlopig in zitten. Ja. Daar liggen ook kansen voor, een, voor, een, voor een bedrijf als DAV. Uh, even nog iets heel. heel uh, we hadden het net over dat over het waterbudget van, uh, van knapen. Uh, daarin heeft u wel concurrentie van een aantal andere grote partijen in Nederland. Hè? Hoe zorgt u ervoor dat u, uh, dat u de, de arcadische van deze wereld voorblijft? Nou, ik denk de concurrentie heb je meer in je, in je eigen land en in, in, uh, in het buitenland. En overigens. Uh, trekken we ook uh, mogelijk samen op met het havenbedrijf in Amsterdam voor een mogelijkheid in, uh, in Zuid-Afrika. Het gaat om samenwerken. Hm. En ook net de eerdere vraag, uh, dat is dat een structuurvraag. Nederlanders vragen altijd heel vaak structuurvragen. Ja. Kan je niet beter zo structureren? Daar gaat het niet om. De problemen en de uitdagingen die daar uh, zich uh, aandienen zijn zo groot. Dat het gaat vooral om de oplossingen en ja. samenwerking. Ja. Dus uh, neem zo mee Delta. Daar werken we samen met Royal Haskoning, samen met uh, Deltaris, uh, he, om er maar een aantal uh, te noemen. Ja. En, en dan ben je samen sterker. Ja. En dus als je als Nederlandse bedrijven in dat buitenland uh, onderneemt, en als die Nederlandse overheid ook het Nederlands bedrijfsleven in de breedte kan ondersteunen, dan ben je gewoon sterker. Ja. Dat is machtig mooi. Nog even wat ik krijgen naar EK voetbal. Bij het vorige WK in Zuid-Afrika heeft u allerlei mooie, mooie dingen gedaan. Uh, nu Polen-Oekraïne. Uh, Polen zitten jullie volgens mij al. Heeft u daar al mooie deals? Bouwt u stadions? Dat soort dingen? Nou, dat is wat, dus de, de standaard gedachte. Die? Wij gaan uh, stadions ontwerpen. Het ja. echte werk. Ja. Zit in de infrastructuur. Kijk, wegen, Want er moeten wegen worden gebouwd. Er moeten <laughs> mobiliteitsstudies worden gemaakt. Ja. Alle luchthavens moeten worden uh, aangepast. Ja. Nou, Dat hebben we in de tijd in uh, Zuid-Afrika op grote schaal gedaan. Hm. Het wegenprogramma, kunnen wij melden, is redelijk op schema in hm. Polen. Oekraïne loopt wat achter. Oké. Okay. Nou, u heeft nog even tijd, hè? Een paar maatjes. <laughs> <Paar maandjes. laughs> en u mag vanuit het resultaat, neem ik aan, actief bijwonen. Gaan zien, bedoel ik. Ook het hele EK ja. meemaken, natuurlijk. Ja, dat veel dat ik. is wel kunnen. We gaan ervan uit dat, uh, dat de man het goed kan doen. Ja, toch, dat dacht ik. Bertrand van Een, dank u wel. Bestuursvoorzitter van DHV. En Kertje uh, Meijer hadden we aan tafel. De directeur van het uh, nu nog gemeentelijk avondag. Hoe heet het straks, mevrouw Meijer? Ik ga uit van Haven Amsterdam NV. Haven moment. Amsterdam NV, dat is wel mooi. Het staat beter op het kaartje ook, toch? Een beetje. Ja, dat vind ik ook. Hangt vanaf. In sommige landen hebben ze graag publieke partijen aan tafel. <laughs> Dank u wel, beide. Meer informatie over deze uitzending check tronsinbedrijf.nl In het kielzog van de koningin afreizen naar Oman... en terugkeren met een goed gevulde orderportefeuille. Ondernemer Jan Feijen is hier straks en die vertelt hoe dat ging. Eerst gaan we netwerken bij een gekookt eitje. Want ondernemers met een breed sociaal netwerk... kunnen zelfs in tijden van crisis nieuwe opdrachten binnenslepen. Onze verslaggever Michel Blok bezocht een ontbijtbijeenkomst... van netwerkorganisatie Red Peppers in Heemstede... en sprak daar met organisator Jurgen van Lent. Het is half acht ochtends in Heemstede, ergens in een Grand Café. En uh, naast me staat Jurgen van Lent. U bent ondernemer... maar daarnaast organiseert u ook dit soort bijeenkomsten. Wat gaan we hier doen? We gaan een heerlijk netwerken met elkaar. Het is een soort kantine van je eigen bedrijf. Alleen, het is niet in je eigen bedrijf. Je kunt, uh, je, kunt je eigen je problemen, bijvoorbeeld met personeel... of bijvoorbeeld met omzet. Laten we praten over debiteuren. Die kun je delen hier. Het is een vertrouwelijke omgeving. Daar kun je wat leren. Want de groep die hier bijeenkomt, nu voor het ontbijt, uh, dat is een vaste groep, hè? We zijn een vaste groep, ja. We zijn, uh, deze groep is circa anderhalf jaar oud. En uh, er zijn meerdere groepen in Nederland. Uh, op dit moment dacht ik iets van 22 groepen die uh, elke twee weken bij elkaar uh, komen ontbijten. Hoe ziet zo'n gemiddelde ontbijtsessie eruit? Nou, pak weg uh, mannetje of 20, 25. We hebben een, uh, een introductieronde die is altijd een uh, seconde of 60... Daarna hebben we altijd een, een zeepkist. Iemand die uh, ons iets specifiek gaat uh, vertellen over een onderwerp waarin hij gespecialiseerd is. Dan hebben we altijd nog een tabletalk. Een tabletalk table is een onderwerp wat we neerleggen. Ondernemers gaan erover praten. En het is ontzettend interessant om te weten hoe andere ondernemers over bepaalde zaken denken. Welke zaken spelen vooral bij de ondernemers in de heemsteden? Hoe raak ik geïnspireerd? Hoe blijf ik geïnspireerd? De kranten staan vol van malaise en ellende. Moeten we ons daar echt wat van aantrekken? Of is er altijd werk? Wij denken dat laatste. Er is werk. Maar dan even het zakelijke gedeelte. Wat kost het? Het kost iets van 800 euro per jaar. Maar daar zitten de ontbijtkosten en dergelijke bij inbegrepen. Maar ik vergelijk het wel eens met adverteren. Ik kan me goed herinneren, in mijn allereerste jaar... ging ik een advertentie plaatsen bij, een, bij nou, de Gouden Gids, dat mag ik zeggen, denk ik. En was ik 5000 gulden kwijt voor een advertentie? Ja, echt. Dat, dat is zoveel geld. Welkom allemaal bij weer een bijeenkomst. De eerste dit jaar. Uh, we gaan er gewoon een mooi jaar van maken. Okay. Goed, hè? Goed brand, hè? Zeer verrassend. We gaan toch weer even vertellen wie is wie. Uh, laten we eens een rondje beginnen. Uh, Oscar, ga je gaan. Oké, okay, nou dan wil ik jullie uh, van het heugelijk feit mededelen dat ik een nieuw bedrijf ben gestart. Yeah. Het heet Ik Verbeeld je. En ik verbeeld mensen, visies, projecten en bedrijven... middels grafisch ontwerp, schilderkunst en fotografie. Nou, Bob Roos van Witteveen kantoorinstallaties uit Velzenbroek. Ik ben uh, nu sinds drie maanden lid. Het hoofddoel is me uiteindelijk toch uh, te kijken of je meer handel zou kunnen drijven, om op die manier te, te zeggen. Ik ben zelf accountmanager bij Witteveen. Dus ja, ik ben ook op target gesteld, dus ik moet ook uh, meer omzet uh, genereren. Wat heeft het tot nu toe concreet opgeleverd? Concreet uh, heeft het opgeleverd dat ik uh, nu met Univee aan tafel zit. Uh, Univee was een van de aspirantenleden die hier ook uh, te ontbijt heeft bezocht. Uh, we zijn met elkaar in gesprek geraakt en nu gaan we een uh, vervolggesprek uh, houden. Ik ben uh, Nancy de Bruin. En uh, met den social train ik uh, kleine zelfstandigen... maar inmiddels ook grotere bedrijven op het gebied van social media... om heel erg tijdsefficiënt en effectief klanten te vinden via uh, social media. Ik ben uh, lid uh, nu, denk ik, twee jaar. Ja, uh, nou wat, je, wat je ook merkt is, als je eens een nieuw idee hebt... dan kan je het in de groep gooien en daar wordt goed op gereageerd. En als je met vragen zit of met problemen zit, dan... Uh, ja, dan kan je lekker sparren. Want als je zelfstandig bent, je, ik heb geen personeel. Ik heb wel collega's. Maar er zijn toch dingen die je liever niet met collega's bespreekt. En uh, dan kan je het hier lekker in de groep gooien. Kijken hoe anderen het hebben opgelost. Of uh, wat iemand met een heel ander vakgebied, heel andere manier van denken, ermee zou doen. Dus uh, ja, dat, uh, is eigenlijk elke keer is het weer fijn. En wat me wel opvalt als ik zo eventjes de zaal inkijk... er zijn weinig vrouwen, hè? ze liggen allemaal nog op bed. Wat is er aan de hand? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel jammer dat er zo weinig vrouwen zijn. Maar ja, mannen zijn ook leuk. Uh, Jurgen van Lent. Uh, bij het netwerk is natuurlijk één ding erg belangrijk. Dat is gewoon uh, je handel halen, hè? van uh, opdrachten eruit slepen. Merkt u wel eens dat mensen daar te veel bovenop gaan zitten... bij zo'n uh, ontbijt event? Ja, dat merken we zeker. Uh, er zijn mensen die, uh, die hier komen om handel te halen en denken dat je bij ons niet goed zit. Er zijn heel veel andere organisaties waarbij je dat veel beter kunt. Wat wij willen is uh, geïnspireerd raken door elkaar. En uh, dat is ook eigenlijk de kunst van het netwerken. Als je komt om handel te halen, dat is hem niet. Je moet, je moet komen voor de mens. Wees dus echt geïnteresseerd in je medemens. En ze zullen echt geïnteresseerd zijn in jou. En als ze dat echt zijn, die handel komt vanzelf. Jurgen van Lent in het gesprek met verslaggever Misha Blok... die de ontbijtbijeenkomst van de netwerkorganisatie Red Peppers in Heemstede bezocht. Zo meteen gaan we geld verdienen met uh, schimmel en paddenstoelen, schimmels uh, in eten. Ja, heel bijzonder. Maar eerst naar Oman. Het staatsbezoek van uh, onze koningin uh, aan Abu Dhabi in Oman... leidde tot discussie met name over haar hoofddoek die ze in het, uh, in het, in het uh, in een moskee droeg. Onzin. Wij willen het liever hebben over de gesloten deals in de slipstream van de koningin. En daarom is hier in de studio Rene nee, 5 van Feijen BV. Feijen oh, International raar. BV moet ik ja. zo zeggen. Hè. Uh, met een order terugkeer tot Oman. Volgens mij, gisteren. Ja, ja, geweldig. Jullie maken wegverlichtingsproducten. Ja, kattenogen heette dat vroeger. Dat ja. is hem. Ja, er wordt hier eentje, eentje, eentje, uit de zak getoverd, de binnenzak. Dus ja, het is een zonnecelletje bovenop, een kunststofblok. Eén een ding met twee ingegrote oplaadbare batterijen. Zonnecelletje bovenop, twee reflectoren die zijn inactief en actieve ledlampjes. En als je dat ding dus onder een uh, in, het, in het licht houdt, dan doet hij niks. Maar wordt het nou donker en ik dek het zonnecelletje af, dan gaat hij heel mooi branden. Ik laat hem even zien, zo voor de voor onze, onze webcam. Zo werkt dit dus. Ja. Maar je komt ze straks tegen in Oman. Ja, in Oman, Zowel op rotondes als op, op wegen. Daar hebben we de opdracht voor gekregen. We zijn ja. uh, sinds, uh, eigenlijk sinds mei vorig jaar actief. Ja. Dankzij agentschap NL en onze economische vertegenwoordiger... van de ambassade in Muscat, in Omaan... Ja. En dankzij uh, die mensen hebben we toegang gekregen... tot het netwerk uh, waarbij onze producten worden gebruikt. En dat ja. is onder andere op wegen van de overheid... maar ook op wegen van, uh, van gemeentes... En uh, het verkeer is in Oman een groot probleem. Althans, ja. het aantal ongevallen, dat ligt erg hoog. Zeker als je kijkt naar de totale bevolking. Dat zijn maar 2,5 miljoen mensen. Ja. Maar ze hebben wel ruim 10.000 ongevallen Goh. per jaar. En dat is de, veel te veel. Voor de goede orde, we hebben er 500 ruim. Verkeersdoden met 16 miljoen ja. inwoners. Hè? Ja, en voor de doden de was afgelopen jaar uh, Iets 1051 zelfs. in Oman. En omaan, ja. zeg. Dat is, ja, dat, is veel te veel. dat is veel te veel. En dat zou dit aan helpen, dat hebben ze dus ook gezien. Dit kattenoog, dat zou helpen. Ja, we hebben de opdracht gekregen van de gemeente Muscat... om een rotonde waar één ongeval per dag gebeurde... om die als test aan te pakken. Ja. Dat hebben we drie weken geleden gedaan. Mm -hmm. En dus de afgelopen week waren we daar weer... ook om die, de eerste resultaten te bekijken. En tot op heden, nu drie weken later, nul ongevallen. Kijk eens. Dus het werkt. Het dat Het werkt, we zo ook absoluut. Ja. Vandaar ook een orde. Hoe groot is een orde? Waar moet je dan aan denken? Ja, kilometers. We praten vaak in, in kilometers. kilometers. Hoeveel van die kattenogen per kilometer? Er zitten er 50 okay. maal 200 in een kilometer. 50 maal 200 in een kilometer? Ja, dat zou aan allebei de kanten van de weg komen. Goedemorgen. We praten hier over duizenden van die dingen. Ja, het mooie is dat de Oman is ongeveer 16 keer zo groot als Nederland... Ja. En uh, er zijn eigenlijk twee partijen die daar de weg beheren. Dat is de overheid en PDO. En PDO staat voor Petrol Development Oman. Ja. Dat is eigenlijk de, de, de oliemaatschappij. Ja. Zij beheren het grootste gedeelte van wegen die onverlicht zijn. Want je kunt je wel voorstellen op dat soort afstanden kun je geen lantaarnpalen en nee. kabels neerleggen. Nee. En uh, deze partij heb ik ontmoet op, de, op een beurs in Oman ja. waar wij stonden. En die mensen waren vanaf het begin uh, meteen in, uh, ja, geïnteresseerd. En uh, dus daar hebben we ook concreet nu een eerste test afgesloten voor 70 kilometer. Die gaan we in maart gaan we die maken. Op dit moment worden de producten gemaakt hier in Nederland. En uh, als dat hun bevalt, dan komt de eerste orde van 1500 kilometer eraan. Goed hoor, laten we even 10.000 stuks ja? per kilometer. Ja? Testfase zitten we dus al op uh, 700.000 van die dingen. Nee, uh, even kijken, A6800. 6800? Ja, oké. Okay. Dat is de eerste test. Wat kosten ze per stuk? Uh, zit even, moet even in reaal of in euro's? Nee, gewoon in euro's. Hè? In, we euros in euro's zijn we uh, 22 euro. Ja. Okay. Nou, en dat is inclusief de bevestiging. En dan werk je met vijf man vanuit Brabant. Ja. En jullie zetten dit... Multimiljonair zijn geen feien. Nee, nog niet. Nog niet. Maar dat, dat is, laat ik daar daarvoor opstellen. Ja. Uh, dat, is, dat, is, dat is niet de oorsprong van ons bedrijf. Nee. Waar nee. wij dit mee begonnen zijn, is de veiligheid te verhogen... Ja omdat, uh, en dat met name ook in Nederland. Omdat in Nederland is er heel veel regen. Mm -hmm. Op het moment dat het regent, zie je de witte belijning niet. En ben je eigenlijk de weg een beetje kwijt. Want in Nederland zet je die dingen ook al. Ja, de andere kant. doe ik even een ander zakje open. <laughs> het dat, op is op gewoon, dat is eigenlijk gewoon, gewoon een reflector. Ja. He, ja. Zeg maar ja. kattenoog, zoals dat genoemd werd. Maar dan zonder leds. Ja. En dat is een passieve manier waarbij de, de, de, de verlichting van de auto direct reageert. Ja. En dan krijg je wonderbaarlijke effecten. In het, uh, in het donker. Ja. En dat, dat doen we in Nederland heel veel. Daar zijn we nu marktleider in. Alle reflectoren die op de Nederlandse weg liggen, die zijn door ons bedrijf geleverd ja. en geplaatst. Uh, en ja, die ontwikkeling uh, ja. Die gaat en ook En wanneer gaan we op de leds over? Het is natuurlijk hartstikke mooi. We hebben hier ja. ook gewoon licht. Zodra je zonlicht hebt, heb je die ja, lichtverlichting hè? Dat, ik denk uh, met, de, met de, de Global Warming, mm -hmm. dat er hier ook een tijd komt dat we voldoende <laughs> zon hebben. Maar je moet er wel een aantal zonuren per dag ja, voor hebben. Ja, een ja, aantal, aantal lux, zeg maar. Er moet 30.000 lux vallen, wil de batterij goed ja, op kunnen laden. En dat is die... niet altijd haalbaar in Nederland. Nee. Uh, zeker niet in deze tijd. Net als met die LED-tuinlampjes, die heb je het in de zomer fantastisch doen. En in de winter blijft het gewoon pitch dark. Prima. Nou nog eventjes over dat bezoek aan ja. Omaan. Zelf er naartoe gegaan. Uh, uh, op een beurs gestaan, je vertelde het net al. Dan gaat de koningin mee... Is dat inderdaad een versoepeling van de verdere onderhandeling? Zorgt dat ervoor dat je daardoor makkelijker je deal sluit? Het is geweldig dat ze daar was. Mm -hmm. ja? En als je dan ziet wat, uh, wat, wat onze koningin met, uh, met uh, al haar gevolg daar voor elkaar krijgt... dan ben ik daar echt wel heel erg trots op. Op het moment dat ik daar zeg, dan voel ik dat ook op mijn, uh, mm -hmm. mijn rug. En dan denk, dan denk ik van, daar mogen wij als Nederland heel trots op zijn. Dat we zo'n uh, eh, pr uh, dame hebben die Nederland overal goed op de kaart zet. Mm -hmm. en zij doet ook overal aan mee. Ik weet niet of u beelden heeft gezien op de televisie. Ja. Maar zij, zij staat er middenin. Ja. En zij is geïnteresseerd. Ze is echt geïnteresseerd. Ze wil ook precies weten hoe dat alles werkt. Ja. En, en door haar enthousiasme en interesse... Ja. Uh, doet zij heel veel voor het Nederlands bedrijfsleven. En dat, dat vind ik echt uh, heel fijn. Dus die weg door het bos naar Paleis Huis en Bos, die is binnenkort verlicht met de lampjes van René ah, als, Feijen. Uh, als een van haar medewerkers mij zou bellen, dan wil ik dat graag doen. Bij deze, dank je. Ja. René Feijen van Feijen International. Met uh, mooie rotonde en wegverlichting. Reflectoren kattenogen, maar dan nieuwe stijl. Ja, we gaan geld verdienen aan schimmels. Die groeien vaak ongewenst op vochtige plekken. Maar ze zijn ook, dat weten we, gezond. Hè, penicilline is volgens mij ook een, een schimmel eigenlijk goed beschouwd. En je kunt er geld mee verdienen. Wim van der Elzout is hier. Zijn bedrijf Celta Souticles. Die lanceert binnenkort weerstandverhogend brood. Met daarin voedingssupplementen. En die komen uit amandelpaddenstoelen. Nou ken ik Wim uit een uh, vorige carrière. En Wim kent mij ook uit een vorige carrière. ja nou, Dat was echt een ander leven. Dat was een heel ander <laughs> leven. Uh, dus wij zeggen Wim uh, ja. en Bas, als het goed is... Hi. Wim. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, je, je, Celta Sudicles is een onderdeel van uh, Celta. Klopt. Uh, een ja. hele grote uh, uh, pallenstoelenleverancier, zeg ik het zo goed. Absoluut. Ja. Hier en... niet zo lang geleden aan tafel gezeten. Ja. Maar jij hebt Sudicles. Dat duidt erop dat dit medische toepassing is... Zijn nou, voor het is, laten we het op nutre soeticals zeggen. Nogmaals, we doen iets heel anders dan de heer hier aan de tafel. Dus ja. wij als soeticals uh, ontwikkelen producten die de gezondheid van mens en dier ondersteunen. Mm -hmm. Op basis van heilzame paddenstoelen. En de werking van die heilzame paddenstoel die is gericht op het ondersteunen en moduleren van het immuunsysteem. Okay. En onze visie daarbij is. Uh, een duurzame gezondheidszorg en een betaalbare uh, gezondheid en gezondheidszorg uh -huh. op termijn. Die is gebaat bij meer preventie. Dus het ondersteunen ja. van je eigen afweersysteem. Ja, nou dat denk... is het sterkste wapen wat, je, wat een mens en dier heeft. Ja. Je Omdat zou het... je immuunsysteem kunnen verbeteren door een bepaalde soort... Ja, bij paddenstoelen denkt iedereen meteen aan paddo's. Wim, ja. dat weet je. Hè? Dat ja. is in, in Nederland heeft het ja, een rare, nee, tuurlijk, tuurlijk, rare bijsmaak tuurlijk. gekregen. Ja. Maar ja. het is een heel nuttig... Een nuttig plantje. Ja, in ja. dit geval, uh, wij werken met een hele aparte, de amandelpallenstoel. Je ja. zei het al, uh, Agaricus Blasei Muril is een uh, officiële naam. En dan, Goed hoor. Ja, <laughs> precies. Nou, wij hebben ook, daaronder uh, voeren wij ook uh, het, uh, ons product voor de uh, voedingssupplementen, muril.com. Ja. Uh -huh. uh, maar die plannenstoel, die wordt al een jaar of zestig onderzocht, is uh, begonnen in Piedade, Brazilië. Ja. Waarbij een uh, Japanse onderzoeker uh, tot de conclusie kwam dat in die regio mensen heel erg oud werden. Hey. En de vraag was, hoe kan dat? En die aten die paddenstoeltjes. Juist, dat bleek in dat dieet te zetten. Hij begon te onderzoeken. En ja sinds die tijd eh, wordt deze paddenstoel onderzocht. En we hebben gezegd van nou, eh, dat is nu zo goed uitgekoud. er is ook een eh, dossier voor in de Europ Europese voedsel- en veiligheidsautorisatie. Eh, eh, ja. En vandaaruit hebben we gezegd van nou, wij willen straks meerdere paddenstoelen gaan doen. In Azië wordt het product al heel breed toegepast. En in Europa zie je het bijna niet. Nee. Hoe komt dat? dat we dat in, nou, de, in dat heeft Europa toch niet te maken, maken met... is bestaande kennis eigenlijk. Nou ja, je ziet dat hier in, in het Westen is een heel erg deterministische eh, ontwikkeling. Men kijkt naar single molecules, eenvoudige, eh, enkelvoudige moleculen... en kijkt ja. wat daar de werking van is. Mm -hmm. Dat heeft ons prachtige dingen gebracht... Uh, in Azië zie je meer een holistische benadering, hè, waarbij ze vanuit de natuur, de natuurlijke producten, gaan kijken van wat kunnen die voor de mens en dier uh, kunnen ja, die doen. Nou, dat heb je nu overgebracht eigenlijk, hè? Ja, dat proberen wij dus, eigenlijk proberen wij die traditionele uh, heilkunde, want andere dingen mogen wij niet zeggen, die proberen we op een wetenschappelijk niveau deze kant op te trekken en deze kant is dan introduceren in de westerse wereld, zowel voor mens als dier. Maar je kan niet zeggen... dit heeft medicinale werking. Je kan nee, zeggen... het kan ondersteunen bij het ontwikkelen... Absoluut. van een verbeterd immuunsysteem. Er is een, uh, er is een woud van wetten en regels... Ja, ja, waar precies. wij moeten voldoen. En dat heeft twee kanten. De positieve kant is dat ik vind dat die regels... zijn om de consumenten te beschermen... Mm -hmm. tegen charlatans en tegen allerlei... uitwassen. De andere kant van de medaille... is dat er ja. wel heel veel goede informatie... ook niet terechtkomt. Maar wij positioneer ons aan de preventieve kant. We zeggen het ondersteunt en moduleert het immuunsysteem. Ja. Daarvoor is ook, daar zijn de dossiers ook voor. Ja. En dat is aan zich een heel goed plan. Maar okay. zoals gezegd, hm. in Azië gaat het veel verder. En wij proberen nu met onderzoek te kijken wat, wat we nog meer kunnen. Want er zijn een paar indicaties ja. waar we zeggen... deze paddenstoel... Eh, wat wij allemaal niet mogen zeggen en uh, roepen... daar wordt heel veel van beweerd. En we willen dat graag gaan onderbouwen. Ook starten, maar dat is de toekomst. Precies. Het eerste is natuurlijk dat je de producten mee moet gaan bedenken. Jullie hebben nu dat spul, dat, die die paddenstoel, die amandelpaddenstoel... in brood gestopt. Dat klopt, ja. In soort... eerste instantie hadden, wij, uh, hadden we het product ontwikkeld... voor de diervoederindustrie. Ja. Toen hebben we een product gemaakt als voedingssupplement... in de vorm van capsules. Mm -hmm. Dat is ook sinds een maand of drie kun je, uh, zijn we daarmee bezig. Ja. Maar uiteindelijk zei Jan Klerken... voer, Voed is mijn wereld. Ja. En wat kunnen we nog meer mee doen? Nou, en omdat wij die paddenstoel laten groeien... Op Granen, hebben we er meel van gemaakt en kunnen het nu verwerken tot meel. En daarvan zijn we dus nu, as we speak, ja. zijn we broden bakken, soep van maken... pastas kunnen we ervan maken, waardoor je mee, zeg maar met je dagelijkse voeding... voldoende materiaal binnenkrijgt, ja. waarbij je, je immuunsysteem maximaal ondersteunt. Okay. Want je weet, hè, er zijn eigenlijk drie zaken die het immuunsysteem beïnvloeden. Dat is gezonde, uh, gezonde voeding, uh, stress... En, en rust. Ja, en dat zijn gezond bewegen, uh, dat is belangrijk. Rust is Precies. belangrijk. En gezonde voeding. Maar daar kan dit dus bij helpen. Nou, nou hebben we Zeker. dan een, een ingrediënt. Je zegt dat groeien we op graan. Ja. Dat klinkt heel gek, daar kan je dan uiteindelijk brood van maken. Ja. Aan wie lever je dan zoiets uiteindelijk? Gaat ja. dat naar de bakkerijproductenindustrie, de ja. CSM's van deze wereld? We zijn op dit moment in, uh, in bespreking uh, met diverse partijen. We hebben ja. In Parijs hebben wij afgelopen jaar op de beurs... in december hebben we het uh, gepresenteerd. De respons was enorm. Uh, er zijn dus diverse uh, industrieën in de bakkerijwereld... die ja. uh, interesse hebben getoond. Maar ook de hele grote spelers. Uh, als we denken aan de soepen. Uh, ik zal de namen niet lezen. De Unilevers van deze wereld. Van die deze willen. wereld. Ja. Uh, daar zijn we dus mee in gesprek. Ja. En, maar goed, als er andere geïnteresseerde partijen zijn... wij, uh, wij staan daar natuurlijk open. Okay. We, in een, uh, we zijn pas morgen een jaar bezig... Mm -hmm. We hebben drie producten in de markt, dus ja. het is allemaal heel snel. Het, gegaan. Het, het lijkt wel spijkerkars, hè? <laughs> je weet het, dat, je kan jezelf kapot groeien. Nee, wat heel leuk is natuurlijk is dat dit een, een, een mooie, mooie uh, opstap is in een trend die er al was. We willen gezonder vo gaan voeden, meer bewegen omhoog. Dat doen die grote bedrijven ook allemaal. Waar zit nou jullie verdienmodel? Wat ga je nou leveren uiteindelijk aan die bedrijven? Is dat puur de kennis, of ga je nee, nee, het, het product, materiaal leveren? Ja, het product. Nee, we gaan het product. De alle Ja, We hebben voor de Food and Feed hebben wij een samenwerking met van Bio Europe. Dat is de producent een wereldspeler op de synthese van broed. dan zal ik niet in detail broed, denken. Ja. dat is de groei of zo. Ja, zo? Maar het lijkt heel erg sterk op het product wat wij maken. Zij hebben de technologie. Okay. Bij ja. Celta uh, <laughs> doen we, uh, Mijn, in die joint <laughs> venture zeggen het brood, dat is nee, je, het nood nee. op zijn nee, nee Nee, nee, nee. Maar we doen in die joint venture doen wij de marketing, sales en R&D. Ja. Uh, zij zorgen dus voor de producten. We hebben daar de gewone paddenstoelkweker kan meedoen. Omdat in zijn uh -huh. productiefaciliteiten kan dit gewoon groeien. Okay. Dus we hebben ook lokale uh, en internationale werkgelegenheid creëren wij daar ook. Ja. Dus, en eigenlijk laten we het product drogen en malen. doen we ook in Nederland. Uh -huh. En vandaar leveren wij dus concreet en ja. diervoed en meel... Naar, de, naar onze partijen. Dus we hebben concreet een product wat we leveren, niet alleen een dienst. Nee, precies. De, de, dan is het volgende. De concurrentie die een paddenstoel kan maken, kan dat ook in principe. Zolang ze uh, handelpaddenstoelen kunnen beruwen, kunnen, uh, ja. dan zijn ze ja. in business, hè? Uh, bijna. We zijn, uh, bijna. We hebben een paar IP-posities uh, uh, kunnen verwerven, waardoor ja. wij uh, denk ik uniek zijn in de markt, maar je hebt gelijk. Uh, uh, we vinden het trouwens ook niet erg hoor dat er wat collega's uh, op de markt komen. Want ik kan je vertellen dat beide markten. Eh, diervoeder en humane voeder. Is, dat dat is massief groot. Als je weet hoeveel vlees er in deze wereld per jaar wordt gemaakt... en hoeveel brood er per hoofd van de bevolking ja. wordt gekocht in Europa... dat is... En, hoe, en hoeveel antibiotica er omgaat in de, de diervoederindustrie bijvoorbeeld. Ja, in de, ja. ja, en dan raak je heel moeilijk punt. Um, kijk, wat heel wij kort doen... Het, want we zijn bijna die ja. de tijd heen. Heel, heel, dus kort, kort. heel kort, heel kort. Tien seconden. Lukt dat? Jazeker, tuurlijk. Nou, ga wat wij doen is, wij nogmaals, wij ondersteunen het ja. immuunsysteem. En als gevolg daarvan krijg je een gezonde veestapel. Ja. En die is makkelijker te managen, normaal gesproken. Dus ja. ik wil heel voorzichtig zijn, maar dat is wel de, de situatie. Dankjewel, Wim van der ook CEO van Celta Soetikos. Tot zover, redden. tos in bedrijf voor deze week. Als u informatie wil, www.trosinbedrijf.nl en op pagina 257 kunt u nalezen. En als u opmerkingen of suggesties of vragen heeft, inbedrijf.tros.nl Na het nieuws van twee uur, dan beginnen wij gezellig weer met de Tros Autoshow. Een half uur heerlijk praten over autootjes. Tot zo. Samen thuis, samen Tros. Voorjaarsgeluiden in vroege vogels. Steeds meer ooievaars blijven swinters in Nederland. En hoeveel zijn het er eigenlijk? We proberen ze te tellen. Apen tellen is makkelijker. 16 Java-apen die als proefdier zijn gebruikt... mogen nu van hun pensioen genieten. Van natuur word je beter. Dat zegt de enige hoogleraar natuurbeleving ter wereld. Agnes van den Berg. Nou, Met de geurto gaat het heel goed. Moeten we het nou goed. weer over bleker hebben? Zo is dat. Als je het over de wet natuur hebt, dan kun je niet om bleker heen. Okay, heel even dan.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 Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW. Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Benieuwd naar uw netto AOW bedrag voor januari? Log in op mijnSVB.nl. Dit is Radio 1.